10 uur. Dit is Radio 1. Met Jurgen van den Berg en Ghislaine Plag. We zoeken straks contact met Koert Lindeijer over de aanslagen van Al-Shabaab in Afrika. Oudwerknemers van reisbureau Oad willen de spullen van dat failliete bedrijf bewaren voor een heus Oad museum Nu eerst het NOS-journaal met Jan van den Put. In Berkeley-Roderijs is gisteravond een man doodgeschoten. Het is de directeur personeelszaken van de geestelijke gezondheidsinstelling GGZ in Geest. De politie tast nog in de duister over wat er precies is gebeurd. Van getuigen hebben we gehoord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 De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeheist. Sinds Keniaanse militairen in 2011 het zuiden van Somalië binnenvielen... om de islamitische terreurorganisatie Al-Shabab te bestrijden... zijn er regelmatig aanslagen. Vorige maand werd een granaat naar Britse toeristen gegooid... toen ze van Dayeni naar Mombasa reden. Met explosief ging toen niet af.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 Dat is blijkbaar veilig genoeg. Er is voldoende eten en drinken aan boord, er is ook voldoende water, maar ook het schip is sterk genoeg. En dat schip zit al sinds eerste kerstdag vast in het Zuidpoolijs. Eerdere evacuatiepogingen mislukten.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 Het afgelopen jaar is een recordhoeveelheid gas uit de grond gehaald. Volgens de laatste prognoses van de NAM is er tussen de 54 en 55 miljard kubus gas gewonnen. Het komt vooral door het koude voorjaar, zegt de NAM. Het advies was de gasproductie juist zo snel mogelijk te verminderen. Onder andere vanwege het toenemend aantal stevige aardbevingen in Groningen. En het weer, af en toe zon, maar ook enkele buien. Minder wind, en het wordt 9 tot 11 graden. Morgenochtend regen, in de middag zon, maar ook buien met onweer en windstoten. En het wordt een graad of 10. Vakantie? Maar dan wel op jouw manier? Echt tussen lokalen zijn. en andere cultuur leren kennen.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 Van joken met het karaoke. Zo werd het water en laproodien. Gezelligheid zit in een klein hoekje. Spreek daarom ook als op visite gaat goed af wie de Bob is. Bob, daar kun je mee thuiskomen. Radio 1. KRO NCRV. De ochtend. Met Jurgen van den Berg en Guilene Plag. Van alle goede voornemen zijn sport en afvallen veruit het populairst. maar begin met zo'n voornemen vooral niet in januari. Mensen die, die uh, op, op, op 1 januari met een goed voornemen be, be, beginnen, mm, ik, ik heb er heel erg mijn twijfels over. Eerst gaan we naar Afrika. Bij een aanslag op een populaire nachtclub aan de Keniaanse kust zijn namelijk zeker tien gewonden gevallen. Conspondent Koert Lindijer zit in Nairobi. Uh, Koert, wat is er precies gebeurd? Bij de nachtclub Tandori ten zuiden van Mombasa uh, kwamen bij het ochtendgloren. toen de nachtclub uitging, kwamen de aanvallers op brommetjes. gooiden granaten naar de nachtclub, mensen die de nachtclub uh, uitkwamen. En daarbij zijn tenminste tien. Uh, uh, ...gewonden gevallen. Het is nog onduidelijk wie de aanslag heeft gepleegd. In eerste instantie wordt natuurlijk altijd gedacht aan Al-Shabab... ...de terreurbeweging uit buurland Somalië... ...die eerder aanvallen uitvoerde in Kenia. Het is de eerste keer dat echt in het hartje van de toerist, toeristenindustrie... Uh, ...in dit land, in Diani Beach, ten zuiden van Mombasa, een bom is ontploft. Dus dit zal gigantische consequenties hebben voor... De industrie. En ik vermoed ook dat toeristen nu snel zullen wegrennen van, uh, van de kust. Ja, want het is dus duidelijk ook gericht geweest op toeristen. Dit is een nachtclub uh, waar toeristen naartoe gaan. Tot nu toe waren alle aanslagen juist op bijvoorbeeld nachtclubsbar waar Kenianen uh, uh, kwamen. Dit is de eerste hele grote aanslag doelbewust op een, um, op een, op een toeristenestablishment. Ja, nou was het natuurlijk al langere tijd is het onrustig in Kenia. Was het dan sowieso ook niet al rustiger... of was het onrustig in Kenia, maar rustiger qua toeristen? Uh, na de aanval twee, drie maanden geleden op Westgate... het shoppingcenter hier in Nairobi... is het toerisme afgenomen. Je ziet veel meer toeristen nu naar Tanzania gaan. Maar omdat eigenlijk al die plaatsen daar waar de toeristen kwamen... en dat is voor het groot deel... Uh, de, de, de maagdelijke uh, palmenstranden langs de kust, die waren heel goed bewaakt. Daar moet je echt voor je toerist in je hotel in Je heel goed gecontroleerd, zowel je lichaam als je auto. Dus daar zijn tot nu toe geen aanvallen geweest. En daarom zeg ik, dit raakt vooral Kenia economisch heel, heel zwaar. Ja. Hierdoor zullen de toeristen wegrennen. En de aanslagplegers die zijn er op hun scooters weer vandoor gegaan en daar is geen spoor meer van genomen. Vooralsnog uh, is hun spoor uh, nergens terug te vinden... en lokale autoriteiten in Diani Beach zeggen dat ze de aanvallers achterna zijn gegaan... maar vooralsnog is daar niks over te kennen. Nee. En tien gewonden, dat betekent dat de schade uh, relatief meevalt? Als je met granaten een aanval aanvoert... Dan, je, uh, dan zijn tien gewonden ligt min of meer in de lijn der verwachting. Maar nogmaals, het gaat hier om het symbolische ja, ja. Uh, effect... en dat is dat je de industrie raakt. Dankjewel voor nu. NOS-correspondent Koert Lindijer vanuit Nairobi. De Ochtend. Oud-medewerkers van de faillite reisorganisatie OAT, die willen een museum beginnen. In dat OAT-gebouw ligt een grote verzameling spullen. Uit de rijke geschiedenis van dat bedrijf en die collectie... zou een plaats moeten krijgen in de oudheidkamer van het dorp Holten. En de voorzitter van die oudheidkamer is Jan Burmer. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is dat voor verzameling? Nou, het is uh, een verzameling uh, die bestaat uit allerlei spullen van de OAD en het verleden van de OAD. En dat uh, gaat van uh, zeg maar de buskaartjes van 50, of 40 jaar geleden. Maar ook uh, de kleding van uh, de conductrice, de conducteur van toen de tijd. En ook uh, technische materialen, want een van de mensen die dus uh, medewerk, oud medewerker oud-medewerker, die dus het museum heeft opgezet, is dus een technische man. Dus die heeft ook van allerlei apparatuur en uh, zeg maar richtingaanwijzers en weet ik wat, van oude bussen ook verzameld. Dus het is een complete verzameling van alles wat, waar ook zelfs ja. uh, rijschipsen en dergelijke in zitten. En dat ligt nu allemaal in het OAT-gebouw. En waarom wilt u het daar weg hebben? Dat ligt onderin het OAT-gebouw. En het org zal, als het goed is, uh, verkocht worden. Ja, en u wilt dat, u wilt dat spul graag, graag behouden. En, en dat spul willen we graag voor Holte behouden. Want het is echt een, een deel van Halters uh, historisch, uh, zoals het uh, helaas nu ja. is. Het is vooral emotionele waarde, denk ik. Of, of heeft, is het ook nog wel in geld wat waard? Nou, het is vooral de emotionele waarde. Kijk, want dat zijn allemaal spullen waar zeg maar, in het verleden met van de OAD, OAD meegewerkt is en wat nu niet meer aan de orde is. En ja. het is ook heel veel van het, van het vroegere busbedrijf, hè, het streekvervoer, toen de tijd. Maar die curatoren van OAD die willen natuurlijk alles te gelden maken, dus alle kleine beetjes helpen. Ja, dat is het, dat is het probleem ook. Dus ze zeggen, het zit gewoon in het gebouw, want de, de oud-medewerkers dachten van nou, wij hebben dat steeds verzameld, en wij het, het is van ons. Maar de curator zegt niks ervan, het zit in het gebouw, dus het uh, hoort bij de boedel. Ja, hoeveel is het waard, denkt u, in geld? Nou, ze hadden het in eerste instantie hebben het getaxeerd op 2000 euro. En ze ja. hebben zeggen ja, een stichting als de die, die heeft geen geld. Dus uh, dat moet wel wat af. Dus uh, ze zullen nog met de uh, rechtercommissaris overleggen... om eventueel dat konanser te bedrachten wat dit betreft. Maar u, zou de dus... curatoren daar zelfs moeilijk over gaan doen? Ja. Curatoren zijn nou, streng, hoor, Dat ongelen. hopen we niet, dat hopen we niet natuurlijk. Nee. Maar u hoopt op een beetje clementie dus? Ja, dat hopen we. Ja. Maar, maar wat zou het betekenen als die toestemming er dan niet komt... Ja, dat, dan betekent het dat het uh, geveild gaat worden. Het is dus precies hetzelfde als de verdere inboedel. Die zullen ze proberen te verkopen natuurlijk. Maar ze, ze kunnen ze daar geen nee. uh, liever voor vinden dan gaan ze het verkopen. Weet je geen rijke, rijke, rijke boer in Holten die even 2000 euro kan uh, voorschieten? Ja, ja dus op, dat, moest dan, dat moeten we dan eventueel even op hopen. <lacht> En anders moeten we er zelf op gaan bieden. <lacht> ja, dat is het. Ja? Maar dan, dan wordt het in delen verkocht of geveild. En dan, ja, dan is het niet interessant meer. Of met de oad het dorp door... Ja. Dat is ook een mogelijkheid. Ja. Want u zegt eigenlijk: het is, het is zo belangrijk. het OAT hoort zo bij dat dorp Holten. Uh, we moeten deze verzameling bewaren. Ja, OAT hoort zo bij het dorp Holten. Dat was in het verleden, toen het een busbedrijf, het streekvervoer was. Was dat al zo. En dat is de laatste jaren nog verder uitgegroeid. Als je uh, ziet van wat de laatste jaren. dat er zo'n 500 mensen werkten in, uh, in het gebouw in Holten. Uh, waarvan minimaal denk ik de helft Holtenaren waren. Nou, en dat betekende dat de, de 500 mensen die gingen tussen de middag en uh, op de momenten dat ze vrij waren, gingen die het dorp in en, en die gingen naar de bakken, naar de supermarkt. En, en uh, dat betekende een uh, ja, de dagelijkse stroom ja. mensen die naar en van de supermarkten en naar de winkel gingen. Wanneer, hoort, Wanneer heb u weer een afspraak met de curator? We, ze hebben beloofd dat ze maandag wat weten. Maandag, dus komende maandag. Ja. Nou, eh, laten we hopen dat ze de hand over het hart strijken. Want dat is toch ja. wel mooi voor Holten en voor, voor jullie, de Oudheidskamer. Dit ja. is de voorzitter, Jan Beumer. Goedemorgen. Ja. Goedemorgen, bedankt. Things will never change That's just the way it is Ah, but don't you believe You make the rules, it's that's just the way it is. Some things have never change. that's just the way it is.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 goede raad en gemotiveerde mensen in het voornemen 2014. En dan gaat het al heel snel om sporten en afvallen. Volgens mij al jarenlang is dat voornemen nummer één. Ook in deze januari maand. En het is ook meteen het voornemen dat het snelst weer sneuvelt. Deel 2 van het voornemen 2014 in verslag van Marcel Dekker. Het is wel van alle culturen dat je... Uh, af en toe een pas op de plaats maakt. En dat betekent dat je uh, nou, je schulden betaalt, je ruzie bij dat je je huis schoonmaakt, dat je jezelf schoonmaakt. En als je schoon bent, dan krijg je ook weer... het voel van schoon, opgeruimd, loslaten. Een nieuwjaar starten met goede voornemens. Na het veel of misschien juist het te weinig van de voorgaande maanden... gloort in januari gelukkig de belofte het allemaal anders te gaan doen. Gesterkt door die wereldberoemde uitspraak... van de Hogeveense filosoof en sportschoolhouder Hans Schonewille. Niet lullen, maar poetsen. Niet te, veel plaat, niet te veel praten, maar gewoon doen. We hebben te veel mensen die lullen en te weinig mensen die poetsen. Hans Schonewille kent zijn pappenheimers wel. Die eindeloze stoet van welwillende mannen en vrouwen... die ook dit jaar weer aan de slag gaan met de nummer 1 van de goede voornemens... afvallen en meer bewegen. Ja, en zo sta ik voor iemand die net iets te zwaar is... de conditie heeft van een kettingrokende 70-plusser... niet eens een trainingspak heeft aan de poorten van de sportschool Hel. Op zoek naar de eigenaar Hans Schonewille van Fantastic Sports in Hogeveen. Kijk of ik hem kan vinden. Volgens mij is het niet zo moeilijk om de eigenaar van deze tent te ontdekken... meneer Schonewille. U ziet er fantastisch uit. Hoe zie ik eruit... Nou, je hebt niet veel overgewicht. Dus mag ik u zeggen, hoe moet ik Marcel zeggen? Ja, je mag Marcel zeggen. Oh, Marcel, ik, uh, ik vind dat het nog wel gaat. Zoals ik inschat zo met mijn ervaring, een kilootje of twee, drie te zwaar, denk ik. Nou, dan krijgt u in deze januari maanden vast wel vaker van die karakterloze bleekneusjes over de vloer, zoals ik, hè? Ja, zeker. Dat komt zeer, uh, dat komt zeer zeker uh, veel voor. Uh, half januari, dan komen de mensen met goede voornemens. En, uh, half januari? Ja, en met Kester nou de nieuw, dan gaan ze... Met de familie bij elkaar en dan hebben ze het erover dat we er toch wat aan moeten gaan doen. Vaak te veel overgewicht. Alleen de goede voornemens, daadwerkelijk de daad bij het woord voegen. Goed zeggen is goed, goed doen is beter. En, en dat is toch wel iets dat zo'n eerste week januari, ja, beginnen we nou wel, gaan we het nou echt doen? Dan is het de tweede week januari, dan wordt er eens voorzichtig georiënteerd waar gaan we naartoe? En dan gaan ze kijken, en dan voordat ze daadwerkelijk schoenen hebben gekocht. en een, en een trainersbroek hebben gekocht. dan is er toch de tweede, derde week januari daadwerkelijk actie in de taxi. Ja. Nou, het goede, opgelegde, opgelegde moet ik zeggen. want ik moest naar de sportschool. als het gaat om voornemens, is gewoon om lekker aan, aan de gang te gaan. Um, zullen we dat ze doen? We gaan even een warming-up doen ja? op de fiets. Op de fiets? Ja. Yeah. Yeah, nou, dat kan ik, like wel. Dat ik wel. Dat doe ik wel eens.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 Nou, ging hartstikke goed. Ja. Mijn goede voornemen voor 2014. Vooral weg blijven uit de sportschool. <lacht> maar dat ga je niet menen. Het is broodroof wat je doet. Het is broodroof, dat moet je niet doen. Nee, nee. Het is gewoon heel belangrijk om te sporten. We staan bij de gewichten. 100 kilo. 120. door. <lacht> Volgens mij is het jouw goede voornemen om in 2014 er voor de dames mooi uit te zien. Ja, klopt dat? Ik heb, ik heb wel een vriendin hoor maar sowieso gewoon om er goed uit te zien wel, ja. Nou spreek ik met iedereen over goede voornemens. En ik vraag me af of dat nog populair is onder jongeren eigenlijk een maken van een goed voornemen in 2014 Op 1 januari. Nou eigenlijk bij mij niet. <laughs> ik, heb zelf, ik, ik heb er zelf persoonlijk niet zoveel mee. Uh, ik voel, je, je moet ook op, op half december kunnen beginnen met stoppen met roken of stoppen met uh, ongezond eten of stoppen met ongezond leven en gewoon starten met sporten. Dat moet ook op, uh, in maart kunnen, dat moet ook uh, in november kunnen. En, uh... Je zegt eigenlijk dat er gewoon een verkeerde motivatie is ook eigenlijk. Zo'n goed voornemen dat moet starten op 1 januari. Ja, ik, ik denk in 8 van de 10 gevallen dat het een verkeerd voornemen is. Ja, daar ben ik van overtuigd. Uh, mensen die, die uh, op, op, op 1 januari met een goed voornemen be, be, beginnen... Um, ik, ik heb er heel erg met over. Morgen goed nieuws voor mensen die januari maar een lastige maand vinden... om die goede voornemens over uit te rollen. Januari is namelijk de slechtste maand om dat soort dingen te doen. 1 januari is hopeloos. Dat weet je zo dat het niet lukt. Nou, heb ga maar aan beginnen. Heb jij er goede voornemens? Vroeg ik me af. Nou, die maak ik ook echt niet in januari. Want dan ligt er nog een restje oliebollen en appelflappen... en die wil ik lekker opeten. Maar dat heeft dus wel met sporten afvallen en dat soort dingen. Ik had ook sporten en afvallen had ik staan toevallig voor, voor dit nieuwe jaar. Nou, we hoeven het dus niet te doen. Dit is de ochtend. Caro en GV, tussen 9 en 12 en Jonathan Jeremiah. I've feeling, I've been feeling. I've been a feeling like you me around. I've been hurting.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 So much better off without Happy Jonathan Jeremiah, zo heet deze man in Heart of Stone. De ochtend. Stand.nl we praten vandaag in Stand.nl over de haan aanhoudingen in het Brabantse Veen... net voor Oud en Nieuw. 100 mensen werden daar maandag aangehouden bij een autobrand. Uh, en de vraag en de stelling in Stand.nl... is of die jongeren te hard zijn aangepakt. Nou, er komen al verschillende reacties op binnen, Jurgen. Dan kun je er nog een paar uithalen? Op de site wordt flink gereageerd. Hè. Uh, 358 mensen nu. 13% eens met de stelling, 87% oneens. En dan gaan mensen dat ook een beetje uitsplitsen en motiveren. Hier zegt iemand, ook onschuldige mensen moeten zich aan de aanwijzingen gehouden om het, de politie mogelijk te maken de taak uit te voeren. Het is terecht dat deze jongeren zijn aangepakt, maar het is ook schokkend hoeveel het er zijn. Misschien is er ook iets mis bij de politie en hulpdiensten... die inmiddels een bijna psychotisch beeld overal geweld tegen zich zien opduiken. En nog een reactie op de site www.stand.nl. Elk, uh, wo elk jaar worden er nieuwe woorden in de dikke vandalen bijgevoegd. Ik stel voor er een woord uit te halen. Dat is gedogen met uitroeptekens. Dat is toch een soort Nederlands trots, dat uh, gedogen. In 2009 leidde een steekpartij in een pension aan de Amsterdamse prins Hendrikade... ook tot een omvangrijke arrestatie. Omdat toen niet meteen duidelijk was wie het slachtoffer had gestoken... werden alle aanwezigen gearresteerd. En dat waren er toen 26. En in aller moest de piketcentrale op zoek naar advocaten... die die arrestanten bij kon staan. Nou, een van die advocaten was strafrechtadvocaat Kerem Kanetan. Goedemorgen. Goedemorgen. In hoeverre is dit een vergelijkbare zaak? Het uh, is een vergelijkbare zaak omdat um, de politie ook in dat geval um, zonder eerst echt onderzoek te doen uh, gewoon een hele groep had aangehouden. Um, terwijl daar ook natuurlijk mensen bij zaten die helemaal niks te maken hadden met die uh, steekpartij. Zo was het een, een soort pensioen inderdaad. Um, en daar waren ook mensen gewoon aan het slapen. Dus die hadden helemaal totaal niks met die steekpartij te maken. Maar werden toch ook aangehouden. En daar zijn een paar mensen ook echt twee, drie nachten in de cel gebleven. Ja, maar kan het dan zo zijn, je kunt ook er andersom redeneren... van er zitten, hier zitten de schuldigen tussen. Dus laten we de hele groep meenemen. Dan krijgen we in ieder geval niet het verwijt... dat we weer schuldige mensen hebben laten weglopen. Ja, dat, dat snap ik. Dat, en dat zal misschien wel het gevoel zijn van veel mensen. Zeker mensen die ook reageren op deze stelling... Um, ja, dat hebben wij in een rechtsstaat met elkaar afgesproken dat we dat niet, niet zo doen. Um, we hebben wetten en regelgeving. En daarin wordt gezegd dat alleen mensen die verdacht worden van een strafbaar feit daadwerkelijk kunnen worden aangehouden. Uh, er is geen regeling om bijvoorbeeld mensen vast te houden... die getuigen zijn van een bepaald strafbaar feit. Want dat is natuurlijk eigenlijk de gedachte van... we houden iedereen aan dan kunnen we iedereen uh, gaan ondervragen... en dan ja. gaan we onderzoeken wie er daadwerkelijk betrokken is. En de reden waarom in, in dit geval waar u het nu over heeft... en in het geval van Veen mensen nog langer worden vastgehouden... is gewoon omdat het een grote groep is... die niet allemaal tegelijk natuurlijk gehoord kunnen worden. Ja, zeker. En dan is het complicerend ook nog... dat het om minderjarigen gaat. En bij minderjarigen bestaat uh, sinds een paar jaar ook het recht om een advocaat bij het verhoor te hebben... Of een, um, of een vertrouwenspersoon, dat kan ook een ouder zijn. Dus die moeten ook nog in de gelegenheid zijn om daarbij te zitten. Um, en moet je bedenken dat Veen natuurlijk niet een heel groot, uh, groot dorp is... Dan moeten, um, en ik weet niet hoeveel advocaten zich ermee bezighouden... maar als het er maar een paar zijn, die kunnen niet de hele tijd bij elk verhoor aanwezig zijn. Ja. Dus dat maakt het ook nog ingewikkeld. In het pensioen, destijds in, uh, in Amsterdam, de uiteindelijk dader er wel tussen... Nou, die strafzaak die loopt nog. Um, er zijn uiteindelijk drie. Het was zaak in 2009, 2009, toch? Ja, het speelt in 2009. En dat, ja, dat zo werkt dat soms met, met uh, grote onderzoeken. En uh, dat wordt dan heel complex. Um, ook omdat er natuurlijk uiteindelijk uh, de advocaten, waaronder ik, want ik heb een van de hoofdverdachten die ik bijsta, um, ook weer gingen vragen om al die mensen die daar uh, aanwezig waren, om ook die, die mensen als getuigen uh, op te roepen. Ja. Ja, en dan gaat zo'n proces heel lang duren, zeker als het gaat om getuigen in Roemenië. Maar dat zal hier ook, ook een heel lange nasleep nog mogelijk hebben als die advocaat om getuigen gaat vragen. Ja, en in de zaken waar u uh, bij betrokken bent, die is ook geëvalueerd. Daar is onderzoek naar gedaan en daaruit bleken dat de, een aantal arrestaties onrechtmatig zijn geweest. Ja, klopt. Een, een collega-advocaat van mij heeft daar een uh, klacht over ingediend. Ik weet even niet meer wel wie daarover heeft geoordeeld. Maar, uh, de ombudsman begreep ik. Uh, ja, volgens mij ook. Um, en die heeft geoordeeld dat dat inderdaad onrechtmatig was. En dat is eigenlijk heel logisch. Het is ook onrechtmatig. Alleen, ik denk dat bij het grote publiek ook, ook zoals je kijkt naar deze stellingen, wordt gedacht, ja, het maakt ons allemaal niks uit. Alleen, als het mensen zelf overkomt, dan praten ze altijd heel anders. Ja, nou, er wordt wel veel aangehaald. Mensen zeggen, luister, het is aangegeven, ga weg als je hier niks mee te maken hebt. Dus dan heb je er ook niks te zoeken. En als je dan blijft staan, ja, dan loop je het risico dat je opgepakt wordt. Ja, en op zichzelf kan, je, kan dat ook nog wel een grond zijn om iemand aan te houden. Alleen, ik denk dat met name het probleem is dat er ook mensen bijvoorbeeld zijn aangehouden... die gewoon in het café aan het drinken waren, waar de hele groep naar binnen is gegaan. En toen hebben ze stuk voor stuk, begrepen ik, al die mensen eruit gepikt. Ja, en er zijn ook mensen die aan de bar een biertje aan het drinken zijn. Ja, dat, die hoeven niet te verwachten dat ze eh, met oud en nieuw een, een nacht in de cel moeten nee, verblijven. Die vorm van opsporing gaat te ver, wat u betreft. Ja, nou, kijk, de wet is daar heel duidelijk in en dat mag gewoon niet. Duidelijk, dank u wel. Strafrechtenadvocaat Kerem, kan Straks meer reacties tegen Tine doen we dat. Uh, sorry tegen Elfen, want uh, we verspreiden dus standpunt.nl uh, over die drie uren van dit programma de ochtend. Dus blijf gewoon reageren op 0800-1101 op de website www.standpunt.nl Of als u twittert eens of oneens, doe het dan met Hekje Standpunt. Dit is Radio 1. Het nos journaal Jan van der Putten. In en rodereis is gisteravond een man op straat doodgeschoten. Het is de directeur personeelszaken van een GGZ-instelling... in de regio Amsterdam. De dader is voortvluchtig. De achtergrond van de moord is een raadsel. Twintig rechercheurs onderzoeken de zaak.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 En het afgelopen jaar is een record hoeveelheid gas uit de grond gehaald. Volgens de Nederlandse aardoliemaatschappij was het tussen de 54 en 55 miljard kuub. Een jaar geleden adviseerde het staatstoezicht op de mijnen... de productie van gas zo snel mogelijk te verminderen... vanwege het toenemend aantal stevige aardbevingen in Groningen. En dat zijn de hoofdpunten. Zometeen een nieuwe ronde van de Nationale Nieuwsquiz. De kandidaat van vandaag heet Wim Schipper en komt uit Westerbork. En de verzekeringspremie voor elektrische fietsen gaat omhoog. Er worden er namelijk steeds meer gestolen, dat ook straks. En natuurlijk ook uh, Martijn Grimius gaan we contact mee zoeken. Als er weer nieuwe kentekenplaatjes, cards, worden gedrukt. Kenteken heet het tegenwoordig. Met de directeur van de RDW. Dat zometeen. run. This time to seek for shelter When the war is on Dat is wel een mooi verhaal. Daryl Anne bestond altijd al. Dat was de band van Anna Soldaat onder meer en de broers Paulusma. En die hadden ook wel succes in het circuit, zoals dat dan heet. Maar kregen ook gigantische ruzie altijd met elkaar. Dus die band die ging op een gegeven moment, ja, stopten ze ermee. Maar zo vorig jaar hebben ze elkaar weer gevonden. En dat heeft een nieuw album opgeleverd en ze toeren nu ook weer. Dus Daryl Anne is weer alive and kicking. Zijn een liedje dat heet When War Is On. Voor mensen met een elektrische fiets. Opgelet, de verzekeringseisen worden strenger. Verzekeringsmaatschappijen die kunnen niet anders... want de diefstal van de e-bikes loopt de dus spuigaten uit. Afgelopen jaar werd er voor maar liefst 45 miljoen euro aan e-bikes gestolen. Daar ga ik over praten met Douwe Boeienga. Hij is directeur van de Endra, de marktleider op het gebied van e-bikes en fietsverzekeringen. Die verzekeringseisen worden strenger, maar waar moet je dan aan denken... Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de verzekeringseisen, nou, we hebben gezegd, die worden strenger. Uh, ja, er zal zeker naar gekeken moeten worden nu wat we moeten gaan doen. Uh, omdat het gebruik van de e-bike uh, drastisch is veranderd de laatste jaren. Maar premies omhoog? Komt dat daarop neer? We zullen uh, niet moeten kunnen voorkomen dat die premies wel iets omhoog gaan. Ja. Ja, en wat is iets omhoog? Een uh, aantal euro's zullen zeker omhoog gaan. En, en, moment, en hoeveel je... is dat nu? Ik heb, nou, ge ik heb er geen één, dus ik zou het niet weten. Op dit moment betaal je voor een e-bike... Uh, 3000 euro betaal je uh, voor een driejaarsverzekering 175 euro. En dat is, uh, wij zeggen altijd, nog geen, of ja, net iets, als een euro, iets meer als een euro per week. Mm -hmm. Als je het afzet tegen een uh, premie voor een normale fiets, dan uh, is dat uh, veel, veel lager. Maar op dit moment blijkt dat het uh, profiel van, de, van degene die de e-bike gebruikt... Het begint een beetje meer op de fiets te lijken. Dus uh, we moeten de premies een beetje aanpassen. Oké, okay, want ik had nog dat beeld dat het vooral toch wat oudere mensen zijn. die het heerlijk vinden om in hun vrije tijd lekker fietstochtjes te gaan maken. Dat dat de e-bikes-afnemers uh, vooral zijn. Maar dat is niet meer zo. Nee, dat was in het verleden zeker zo. Uh, als je kijkt nou, ook naar de uh, e-bike-verkoop. E in 2007 was het nog maar 6% van het totale aandeel van de verkoop. Dat is nu doorgegroeid naar uh, zo'n 16, 17%. Van totale verkoop. Maar het wordt nu ook gebruikt voor uh, voor de boodschap, naar de bioscoop, naar het sportveld. En ook scholieren gebruiken tegenwoordig al de e-bike. Dat meen je niet. Die ver moeten fietsen. Ja, dat, dat zijn die mensen, dat zijn diezelfde mensen die aan het begin van het jaar willen afvallen en sporten. Ja. Ja. Maar het zijn ook de, dezelfde mensen die anders misschien een busabonnement uh, hadden. Nou, en ik die niet was gewoon uh, vroeger 35 kilometer, hoor. Oh, ja, weer en wind op de fiets. Ja, heel goed. Heel goed. Dat ja. mag ik graag horen. Ja, maar dat gebeurt dus niet meer. Dat is duidelijk. Vroeger. Dat gebeurt ook nog wel, hoor. Vroeger, maar, ja. Waarom is die elektrische fiets voor dieven zo interessant? Nou, voor dieven... Ja, de markt is enorm aangetrokken. Je ziet toch dat het... Uh, ook uh, niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland... is de e-bike gewoon enorm populair. En op het moment dat iets populair wordt, is het ook interessant voor het ja, dat is eigenlijk de enige reden. Ja, is wel de belangrijkste reden. En ja. dat zijn dure objecten. En uh, wat je toch ziet, is, is dat als je ze niet goed vastzet, dat ze ook makkelijk mee te nemen zijn. Ja, maar goed, dan ben je ook zelf verantwoordelijk, toch? Ja, maar als ze uh, op slot staan, zijn ze wel verzekerd. Dus. Ja. Uh, en nog even, scheelt het ook weer per gebied dat je in de stad de grotere kans hebt dat dat de e-bike gestolen wordt en dat je dus eigenlijk die premies moet laten afhangen van waar je woont. Nou, bij de fietsverzekeringen gebeurt dat inderdaad wel bij de normale fiets. Daar hebben we regio's. Uh, bij de e-bike hebben we dat niet. Hebben we één premie voor heel Nederland. En dat willen we ook graag zo houden, omdat we toch zien dat ook toch wel het aandeel e-bike verkoop in de grote steden minder groot is als uh, buiten de grote steden. En um, ja, om dan per regio te gaan bekijken is een beetje, een beetje lastig. Ja, dan worden er ook minder gestolen als ja, er minder zijn. Klopt, ja. klopt. Maar het belangrijkste advies is dus eigenlijk: als iedereen nou nog een slot extra tegenaan gooit, dan hoeven die premies misschien ook niet omhoog. Nou, wat wij zeggen inderdaad, het zou enorm helpen als uh, ze toch uh, structureel ook een tweede ketting gebruiken. om de e-bike ook vast te zetten aan een paal of aan een, uh, aan een hek of noem maar iets op. Dat uh, is in ieder geval enorm uh, vertragend in het, uh, in het diefstal. Nee. Genieten van de e-bike kan, maar wel voor een paar eurotjes meer. Dank u wel. Ja, ja, graag gedaan, hoor. Dan ben directeur dus van de NRA. Dag. Martijn Grimmies is nog steeds bij de directeur van de RDW... de Rijksdienst voor het Wegverkeer in Veendam... omdat daar de eerste pasjes voor het vernieuwde kentekenbewijs worden gemaakt. Martijn, is dat eerste pasje al af? Nou, van de, de aanvraag van vandaag? Nee, want Zeger baalde de directeur, die staat naast me. En die heeft de grote eer om in de zwaar beveiligde ruimte waar we nu zijn op de knop te drukken en de tranche van vandaag te starten. Inderdaad, we gaan nu de aanvragen die we vandaag ontvangen hebben, die gaan we nu maken. Nou, ik zou zeggen druk op de, de knop. dan gaat hij. Het is heel simpel eigenlijk. En dan gaat een grote printer, hier liggen de kale pasjes al klaar. En dan gaat de grote printer gaat in werking. Ja, we gaan nu de documenten die worden nu gepersonaliseerd. Dat wil zeggen de persoonsgegevens, die worden nu op de kaart gelaserd. Nou, hier even. Dan worden ze erin gelegd. Eén voor één, hoeveel zijn er al aangevraagd vandaag? We hebben vandaag 1600 aanvragen vanaf vanmorgen 8 uur. En het is hier heel zwaar beveiligd. Zo zwaar beveiligd dat zelfs de directeur niet zomaar naar binnen mag lopen. Hoe is dat? Nou, dat is wel vandaag voor mij ook een verrassing wat er allemaal hier gebeurd is. Want uh, inderdaad, er zijn niet veel mensen die in deze ruimte toegang hebben. Nee, en dan, maar als directeur mag je normaal gesproken zomaar overal naar binnen. Is dat een beetje een raar gevoel? Van hé, dit is toch net iets... Ook wel prettig om dingen niet te weten ja. hoor. Dus uh, als het maar goed gaat. Allemaal een stofjas aan. En uh, ja, ik, praat even, ik ga even naar iemand die hier de hele dag uh, toezicht houdt. Ik mag geen namen noemen, zelfs zo beveiligd is het. Dus ik noem haar even mevrouw X. Mevrouw X, gaat alles goed hier? Uh, Toen nu toe gaat alles uh, naar behoren zoals het uh, hoort, uh, gelukkig maar. Ja, ja. We gaan eens even kijken naar uh, de printer, want ze gaan er dus nu doorheen. En meneer Baalde, komen ze er al uit? Kijk hoor, de, het eerste pasje. Ja, kijk. Het gaat één voor één hè? Tik, tik, tik. Kunnen we er eentje uithalen? Meneer X vraag ik dan even. Tuurlijk, ik kan er even één laten zien. Ja. Meneer Baalde, dit is dan het, de, het nieuwe kentekenbewijs. Dit is de nieuwe kentekenkaart, uh, dus uh, vanaf vandaag uh, verkrijgbaar. Uh, op creditcardformaat, en uh, wat zien we nou? Was, wat, wat kunt u even beschrijven wat we aan de voorkant zien, en nou, aan de achterkant? Nou, wat bijzonder is, is uh, de beveiliging van het document is versterkt. Dus er zijn een aantal echtheidskenmerken toegevoegd, zoals dat heet. Het uh, is groen, hè? Hij is uh, groen qua kleur. Het is een Europees model, dus de Europese commissie heeft het model vastgesteld wat er op moet staan. Nou, belangrijk is natuurlijk het kenteken en de, de meldcode. Dat is voor de garagebedrijven erg belangrijk om vast te stellen welk voertuig het is. Er zit een chip op, zodat ook in de garagebedrijven daar gegevens uit kunnen lezen en niet hoeven over te typen. En ik verwacht ook in de loop van het jaar dat we ook het geboortebewijs van de auto erop kunnen zetten. Oh, en er prachtig. staan veel meer technische gegevens op. En achterop, wat zien we achterop? Achterop staan de technische gegevens van het voertuig, de milieugegevens... eigenlijk de gegevens die het meeste gebruikt worden door de garagebedrijven, die staan op de kaart. Kost dit nou ook meer dan een gewoon papieren kaartje? We hebben deze opdracht, uh, mogen we uitvoeren onder de voorwaarde dat het niet duurder wordt voor de burger. Oké, okay, is het misschien wel iets duurder om te maken? Nee, zo'n hele dure printer en zo zo'n pasje? Ja, dus uh, het kost nu 9,70 euro en uh, het pasje is wat duurder dan papier... Maar door de processen te optimaliseren en dat efficiënter te doen, hebben we kunnen bereiken dat het tarief gelijk blijft op de 9,70 euro. Dat is een hele opluchting, hè? Dat was af en toe ook spannend geweest, ja. Heeft u uw eigen auto al uh, hier uh, laten doorvoeren trouwens? Uh, ik heb gisteren mijn aanvraag ingediend. Oh. Ik heb hem inmiddels ontvangen. Zou die, ja. ja, is hij er al uitgerold? Die is er uitgerold. Die is al bij de eerste ja, testen ja. eruit gerold. Uh, gisteren hebben we ook productie gedraaid. Ja? We hebben we de testen gedaan. En ja. daar heeft hij meegedraaid. Nou, hartstikke goed. Uh, Zometeen het officiële moment. Wat, wat is nou het allereerste voertuig dat op kenteken wordt gezet? En wat dat wordt vanmiddag allemaal officieel gepresenteerd? Dat gaan we maar eens even bekijken. Ja, vanmiddag gaan we naar Den Haag. Daar doen we de officiële uitreiking. Een uh, mooie. Toyota GT2000, rode kleur. Oké, okay, we gaan er zo meteen alles over horen en ondertussen kijken hoe alle kentekenbewijzen er één voor één uittikken. Martijn Grimmies is bij de RDW in Veendam, dat is in, uh, in Groningen. We zakken ietsje af naar uh, het zuiden, dan komen we in Drenthe uit, in Westerbork. En daar woont hij, 71 jaar, Wim Schipper, en gaat het meedoen aan de Nationale Nieuwsquiz van vandaag. Hartelijk welkom meneer Schipper. 81 punten is de hoogste score tot nu toe? Dat is heel veel. En u hebt de lat hoog gelegd hè, voor uzelf? Nou, nee. Ik heb gezegd minstens 50. Is dat erg hoog vergeleken met die 81? Nou ja, nee, maar 50 is ook nog best wel een opgave. <laughs> en als dat niet lukt, dan gaat u lopend terug naar huis? Of, uh... Dat is mij iets te ver. <laughs> ja, dat lijkt me ook. Um, wat ik interessant vind, u, bent, um, u geeft schaatsles aan scholieren. Klopt. Komt er nog ijs? Uh, dat is een moeilijke vraag. Ik uh, heb op dit moment niet al te veel vertrouwen. Nee. Maar het kan zo veranderen. Ja. Nou, we gaan eens kijken of u het nieuws een beetje bijgehouden hebt. We beginnen met het bepalen van de nieuwsfactor. Daar komt ie. De Nationale Nieuwsquiz. Iedereen in Vrouwenpolder heeft dezelfde vier postcodecijfers. En dat betekent dat alle meespelende inwoners in de prijzen zijn gevallen. Yes. yes. Nou, dat wordt opengemaakt. Ja, nou, Wat komt eruit. 1 miljoen euro voor beide. Het is gewoon een ruus. <laughs> Ik dat ben miljonair. Ja. ja, inderdaad. Ja. Het is natuurlijk een droom dat uitkomt. Eigenlijk een sprookje misschien wel dat uitkomt. Ja. Het Zilze dorpje Vrouwenpolder stond gisteren dus in het middelpunt van de belangstelling. Want de jackpot van de Postcode loterij viel in dat dorp met postcode 4354. Hoeveel miljoen mogen de inwoners van Vrouwenpolder met elkaar verdelen? 42,9. Ja, en dat ronden wij af naar 43 miljoen. Ik vind het helemaal goed. Vraag 2. De helft van het bedrag wordt verdeeld onder de inwoners van één straat... omdat zij ook de laatste twee letters van de postcode hadden. Hoe heet de straat die ruim 21 miljoen mag verdelen? Pas, weet ik niet. Het is de koningin Beatrixlaan. In die straat wonen negen mensen die meespelen in die loterij. Voor vraag 3 gaan we naar een fragment luisteren. Tens of thousands of fled heavy fighting in the last few days... De strijdende partijen in Zuid-Soedan hebben al een staakt het vuren afgesproken. Maar vanaf vandaag gaan ze ook onderhandelen over een vredesakkoord. In welke Afrikaanse stad vinden die vredesbesprekingen plaats? Dat was in Oeganda, dacht ik. Maar de stad... Nee, Soma. Addis Abeba. is Ababa. antwoord? Ja. ja. De hoofdstad van... Uh van Ethiopië. De delegaties zijn gisteravond daar aangekomen in Addis Ababa. Vraag 4. Welke organisatie waarschuwde gisteren... dat de bijna 200.000 vluchtelingen in Zuid-Soedan... ook een groot gezondheidsrisico lopen in de vluchtelingenkampen? Artsen zonder grenzen. Dat is helaas niet goed. Het is de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie. Volgens die WHO zorgen vies drinkwater, slechte sanitaire voorzieningen... en een gebrek aan gezondheidswerkers in de kampen... voor een groot risico op infectieziekten... Ik wil de druk niet gaan verhogen, maar er moeten wel punten gescoord gaan worden. Dat besef dus ik. Die, uh, die 50 stel ik bij tot 40. Nee nee nee, nee, nee, nee, nee. Dat gaan we niet doen. We gaan weer naar het fragment luisteren. Wie is er aan het woord, wil ik van u weten? Ik geniet hier gewoon van dat ik hier, dat ik hier gewoon weer in de finale mag staan. Twee keer achter elkaar. Ik hoop alleen dat ik deze keer anders kan afsluiten dit toernooi. Er zit iemand irritant doorheen te, te strijken, maar wie was deze man? Uh, is dat Job van Zijl? Ik heb het niet goed kunnen horen. Nee. Hoe komt hij daar? Omdat bij? ik dacht aan het concert gisteren in Wenen. Oh, nee. daar, daar praat hij dan nog dat zou kunnen. ja. Dit was uh, grof geweld, muzikaal gezien. Uh, Michael van Gerwen. Oh, de Darter. Ja. De Darter, inderdaad. Die dus uh, gisteren de finale heeft gewonnen. Deze van Gerwen mag zich nu wereldkampioen darts noemen. Dat is vraag 6. Maar eigenlijk is dat niet helemaal waar. Want hij is alleen de wereldkampioen van een van de twee Dartbonden. Van welke Dartbond is van Gerwen de grote winnaar? Die DPA. De Darts Professional Association. Hey. Professional ja, nee, nee. Darts Organization. Ja, mag er nog een paar Ik zou het wel. zo graag goedkeuren, maar het is helaas niet goed. Uh, PDC is de afkorting, en dat staat voor Professional Darts Corporation. En je hebt ook nog de BDO. Maar de grootste spelers zitten eigenlijk bij die PDC. Dus eigenlijk mag hij die gewoon wereldkampioen worden, noemen. Ja, en dit levert wel het meeste geld op, hè? Bijna drie ton is het. We hebben nog één vraag te gaan. En in dit geval gaan we op zoek naar een onderwerp. Uit het nieuws, daar kunt u vier punten maximaal voor verdienen. Zodra u het weet, zegt u stop. En uh, hoe minder aanwijzing u nodig heeft, hoe meer punten het oplevert. Komt-ie aan. Vier. Makkelijker maak ik het niet, wel langer. Drie. Goede doelen zijn niet blij met mij. Dat is uh, stop. Ja? Dat is uh, het banknummer 555. Uh, dat, dat gaat over die goede doelen, ja. maar ja, dat is niet doelen, het antwoord die, waar we naar zochten. Die willen graag een uh, herkenbaar nummer blijven houden. Mm -hmm. Want door de, de nieuwe eurobanknummers... vrezen ze dat de bijdragen bij hen mm -hmm. enorm zullen dalen. En hoe heet die nummers ook alweer? Uh, dat zijn de eurobanknummers, EU-nummers. Ja, afkorting? Uh, EU-banknummers. Ja. Mm. Het de, de jury is heel streng. Het is 2014. Ja. Denk je, ze strijken een keer met die hand over dat hart. Er zitten al ernstige contacten. IBAN-nummers zijn het. Dat ja, is het, ja, goede, ja. het goede antwoord. En U hebt eigenlijk zat... wel de goede omschrijving gegeven... maar ja. niet het goede woord. Maar de omschrijving is toch belangrijker dan het woord... <laughs> Ja, in deze quiz niet, kan ik u verzekeren. Oh, dan zit ik in de verkeerde quiz dus. Ja. Uh, waar gaat u de score naar bijstellen? Zegt u? Uh, waar gaat u de score naar bijstellen? Naar welk getal? Uh, ik stel niks meer bij. <laughs> nee, u houdt het gewoon hierop. Um, klopt het nou dat we een factor van 1 hebben dan? We hebben een factor van 1. Dat is heel weinig. Dat is niet heel erg veel. Nee. Maar we gaan dan voor de sportiviteit wel gewoon zo meteen de tweede Ik ronde spelen, toch? Best. 81 punten gaat niet meer lukken, maar we gaan toch die tweede <laughs> ronde spelen, zometeen. Blaadje, hoor. Op de valreep van 2013 kwam hij uit van Velsen met The Blessed Days. De kandidaat van vandaag heet uh, Wim Schipper in de Nationale Nieuwsgruze. 71 jaar, komt uit Westerbork. Uh, Scoorde net factor 1. Daarmee gaan we vermenigvuldigen. Uh, dat betekent dus dat u de 81 goed moet hebben. Dat lukt wel. We gaan kijken of dat lukt. Uh, nee, we hebben toch even weten of u een beetje de feitjes op orde hebt. Dus we gaan uh, wel die tweede ronde spelen. Uh, ik stel de vraag. Of En dan geeft u het antwoord of u zegt pas. Prima, daar komen ze. De nationale nieuwsquiz. Hoeveel incidenten zijn er met auto nieuw geregistreerd? Twee en nee, 900. 8400. Wie improviseerde gisteren een deel van zijn nieuwjaarsreden? De Poos. Dat is goed. Welke Nederlandse telecomaanbieder komt met een eigen concurrent voor WhatsApp? Telecom. KPN. Is goed. Wie bezocht gisteren de slachtoffers van de aanslag in Volgograd? President Poetin. Goed. Op welke plek deden gisteren de meeste mensen mee aan de nieuwjaarsduik? Scheveningen Den Haag. Klopt. De ambassadeur van welk land is gisteren na een explosie in Tsjechië overleden? Palestina. Dat is goed. Welke Hollywood-actrice leverde vorig jaar het meeste geld in het laadje? Uh, pas. Jennifer Lawrence. De inwoners van welke provincie blijken het meeste zijn overgestapt naar een andere zorgverzekeraar? Zeeland. Ook goed. De nieuwe burgemeester van New York heeft zich gisteren laten beedigen door welke Amerikaanse oud-president? Uh, Bush. Bill Clinton. De regering van India heeft de bestelling bij het Italiaanse film Mechanica van wat geannuleerd? Pas. Helikopters. Welk automerk verkocht in 2013 de meeste auto's in Nederland? Uh, Citroën. Volkswagen. In een voormalig kloostergebouw in welke stad brak gisteren een grote brand uit? Nijmegen. Dat is goed. En volgens wetenschappers zou er in Nederland plek zijn voor maximaal hoeveel wolven? Vijftien. Uh, 40. Hoe heet het Canadese concern dat een order voor 2,2 miljard voor zakenvliegtuigen binnen heeft gesleept? Pas. Bombardier. En Wie won gisteren traditionele schanspringen voor de vier schansentournee in Karmisch Park? Diethard. Diethard, Diethard, ja. Thomas Diethard. Ja, dat was goed geantwoord. Ja. Met plezier daarna gekeken? Nee, helemaal oh, niet. <laughs> Oké, okay. wist het wel. Die u, dat concert heb je wel gekeken, of niet? Ja. Ja, dan, dan komt het schanspringen daarna. ja. Maar, maar daarna had ik gewoon andere dingen die uh, ik uh, wilde doen. Dat snap ik ook wel. En, en kijk, schaatsen is leuker dan springen. Dat is zo, ja. Uh, die, met in die lange mijn latten, ogen. Met die lange latten schaatsen wordt ook heel lastig. U bent echt een deelnemer. U hebt alles eens een 2 voor 12 meegedaan, als ik me niet vergis. Dat klopt. Ik heb alle informatie, hè, Ik hier. merk het. Sterker ja, nog, u het. maakt zelfs quizzen, heb ik begrepen. Ook dat gebeurt ja. af en toe. Kijk aan. We weten alles. Maar uh, om hier die quiz te spelen, dat viel nog niet mee. En dat wist u zelf ook. Uh, factor was één. We hebben er acht goed geteld in de tweede ronde. Dus u komt op acht. Ik zeg niks. Hij oh, heeft ook zeg, de grense meegenomen, he? toch? Ja, ja, ja, zeker. Dat uh, kende ik niet. Daar is een knippetis. Knippetis. Uh, ik zeg maar zo, ik de zeg de maar niks. U krijgt van ons uh, wel de prijzen mee natuurlijk. Dat zijn de kaarten voor beeld en geluid. Altijd uh, de moeite waard om daar even te gaan kijken. En wij doen daar ook een lunchradio bij. Uh, die werkt trouwens ook gewoon nu we uh, KRO en TV zijn. Prima. Veel plezier ermee. Dank u. En goede reis terug naar Westerbork. Wij doen ons best. <laughs> gaan weer naar de, de stelling in Stand.nl. De jongeren in Veen zijn te hard aangepakt. Er wordt nog steeds veel op gereageerd. Inmiddels, uh, Jurgen, was het 86 procent? 87 procent oneens? 14 procent eens, 86 procent oneens. Uh, meer dan 500 mensen hebben intussen gestemd op de site. Ja, en dan krijg je op hashtag Veen bijvoorbeeld... Uh, Joannette van Zanten... ...politie bekogelen met zwaar vuurwerk... ...en dan zeuren dat de jongeren te hard zijn aangepakt. Het moet niet gekker worden. En op de site Stand.nl wordt natuurlijk ook volop gereageerd. Iemand schrijft, het is wel de omgekeerde wereld. Klagen dat je onschuldig wordt opgepakt, omdat je alleen maar stond te kijken naar de brandende auto. Als je dan ziet dat de politie of ME komt om de zaak op te ruimen, dan kan je erop wachten. Ga dan weg als je er niets mee te maken heeft. Je neemt dan zelf een risico door te blijven staan. Zullen we naar nou wat telefoontjes gaan nog? Ja. Want er wordt gebeld natuurlijk op 0800 1101 stand.nl. Goedemorgen. Goedemorgen, met uh, Gerard van der Steen spreek je. Gerard. Uh, goedemorgen, de beste wensen in de eerste plaats voor het nieuwe jaar. En hetzelfde. Dankjewel. Um, ik heb twintig jaar in de regio gewoond. Ik ben het overigens oneens uh, met de stelling. Uh, ik ben opgegroeid. Tussen mijn vierde en mijn 24ste woon ik in het land van Heuzen en Veen is mij goed bekend. Ik uh, ken er ook veel mensen. Uh, wat je wel moet weten, um, en inmiddels heb ik ook wat insiders gesproken... omdat mijn familie daar nog woont... is dat de afgelopen jaren er enorm geluisterd is door de overheid... naar de roep om veiligheid en een veilig oud en nieuw door de inwoners. Uh, ik bedoel, als je praat over honderd jongeren... er wonen een paar duizend mensen in Veen... Er zijn natuurlijk veel meer mensen die belang hebben... en het ook graag erg veilig willen houden in die regio. En de huidige burgemeester die daar zit... die heeft er de afgelopen jaren op alle mogelijke manieren... heel veel aandacht aan besteed. Ja. En ook hij heeft gesteld ooit dat het woord traditie... best met hoofdletters geschreven mag worden... Maar dat is hetzelfde als dat je een gemeentelijk zwembad opent... en zegt van, jongens je mag allemaal met zoveel mogelijk drank naar binnen. We gaan in het gemeentelijk zwembad gaan we een feestje vieren. Ja, dan weet je dat je met minder mensen naar buiten gaat uh, in het nieuwe jaar... dan dat je er met mensen in bent gegaan om het feestje te vieren. Je vraagt dan om problemen. Nou, dat is met een dergelijk uh, verhaal waar vuurwerk... Uh... Wat niet meer in de hand houden is, explosieven, zelfgemaakt vuurwerk, auto's worden in de hand nou ja. gestoken. Het is niet te controleren. Maar eigenlijk zeg jij de mensen in Veen, die, die zijn het hier wel mee eens. Het zijn de mensen erbuiten de die er wat over te, over te zeggen hebben dat het allemaal te ver gaat. Nou, weet je, ik, ik kan mij voorstellen, als jij uh, in Amsterdam woont en je leest dit. Uh, dat je denkt van Veen, we hebben het over. Hè? Ik bedoel, uh, daarna Rotterdam, Amsterdam worden genoemd hmm. in het kader van uh, oud en nieuw en, en, en, en mogelijke problemen. Uh, Veen is een heel klein dorp met op ja. mijn hoofd zeggen inwoners. Dan heb je het wel gehad. En, en mensen die uh, denken dat het een verworven recht is om auto's in de fik te steken. Uh, de rest van de leefgemeenschap voelt zich daar niet veilig bij. Dank je wel voor je reactie, Gerard. Stam.nl, goedemorgen. Hallo, Hallo hoi, zeg het maar. Ja, zeg het maar. Oh, hey, goeiedag. We zijn van de bus halen, maar hey, goeiedag. Hi. Nou, ik ben het niet zo weer wel met die stelling. Ik vind dat het weer... Uh... Een klein beetje aanvulling op die vorige bel. Hè. Ik vind eigenlijk uh, dat de, de bestuurder gewoon uh, handig op het ingrijpen. Die moet gewoon zeggen van joh, het is een traditie. Uh, doe makkelijk, gooi je in de Nijmond een plaatsen En gewoon uh, laatst naar die auto in de brand steken. Dat hele optreden van de politie was u helemaal niet nodig geweest. Ja, zoek gewoon een plek waar dat kan, uh, veilig kan en, en dan is er niks aan de hand. Ja, ik bedoel, er wordt nu ook gesteld dat de ouders in het ding gestoken worden. Maar ik bedoel, ik kom zelf ook uit een dorp. En bij ons was dat vroeger ook een traditie. En dat zijn we over het algemeen gewoon oude sloopauto's en oude crossauto's. Ja. Maar de politie dan vervolgens alle vier maanden naar de zoek liet... en dat wij in een oude schuur stoppen. Ja, ja met oude ja, schat, daar gaat er al je in zeg maar. Dankjewel, ja. we zetten hem erbij. De jongens in Veen zijn te hard aangepakt. Dat is de stelling vanochtend. U kunt blijven reageren 0800-1101 via de website www.stand.nl. Twitter is ook een mogelijkheid. Doe het met hekje standpunt of reageer via de gratis stand.nl-app. Nieuws heeft een nieuw geluid. Oliebollen, appelflappen, allemaal zelf gebakken, wel een mee? Nee. <laughs> dat wil je niet, Felix, echt niet. Leuk? Nee? De NieuwsPV. De kraan gaat open, ga mee met de stroom. Met Willemijn Veenhoven. Faizer, ben je een beetje in shock of is het alweer helemaal normaal dat je terug bent? En Felix Murders. Hou je vast, laat ons niet los. Nieuws heeft een nieuw geluid. Wat is hier aan de hand? De NieuwsPV. Elke werkdag van 12 tot 2 op Radio 1. Het nieuws van, van alle kanten. kanten.